De aankondiging komt niet als een verrassing. Servië heeft al langer oren naar toetreding tot de EU. Nederland heeft zich er lang tegen verweerd, maar gaf zijn verzet onlangs op... na positieve berichten over de Servische medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal. Het is niet de enige toenadering tussen Brussel en de Balkan. Sinds vandaag kunnen inwoners van Servië, Montenegro en Macedonië... weer zonder visum een EU-land bezoeken. De EU voerde de visumplicht in 1991 in na het uiteenvallen van Joegoslavië. In de Schipholtunnel heeft een verwarde man urenlange treinverkeer opgehouden. Met een mes in de hand liep hij door de tunnel vanaf Schiphol in de richting Amsterdam. Rond vier uur werd hij opgemerkt en werd het treinverkeer op last van de Maréchussé stilgelegd. De maréchausé wist met de man in gesprek te komen, maar het duurde nog tot rond 7 uur voor de man zijn mes neerlegde. Hij zou suicidaal zijn, maar waarom hij door de Schipholtunnel liep, is nog niet duidelijk. Het wereldkampioenschap voor clubteams is gewonnen door FC Barcelona. In Abu Dhabi werd het 2-1 tegen de Zuid-Amerikaanse kampioen Estudiantes uit Argentinië. De reguliere speeltijd was geëindigd in 1-1, na een doelpunt van Estudiantes in de eerste helft en een doelpunt van de Catalanen in de 89ste minuut. Lionel Messi maakte in de tweede helft van de verlenging het winnende doelpunt. AZ heeft zijn eerste overwinning geboekt onder trainer Dick Advocaat. Thuis tegen ADO Den Haag werd het 3-0 door doelpunten van Rasmus Elm, Sebastian Pocognoli en Maarten Martens. ADO-trainer Raymond Atteveld werd in de tweede helft naar de tribune gestuurd na een woordenwisseling met de scheidsrechter. Het weer vanuit het westen sneeuw. In de loop van de nacht en ochtend breidt de sneeuw zich over het land uit. Morgen overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. De Grove Empire. time, I'll see you.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 Zandvoord. Z. 1, 2, 3, 4.